Pasokleider leider Venizelos zei na afloop dat er nog een restje optimistisch is... dat er toch nog een akkoord gesloten kan worden. Nieuwe democratieleider Samaras toonde zich pessimistischer. Op een snelweg in het noorden van Mexico bij de stad Monterrey... zijn er in stukken gesneden lijken van 37 mensen gevonden. De lijken zaten in sporttassen die ochtends vroeg langs de weg werden ontdekt. Waarschijnlijk zijn het slachtoffers van rivaliserende drugsbendes. Deze week werden in Guadalajara 18 onthoofde lichamen gevonden...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 In de play-offs voor een plek in de Europa League heeft Vitesse NEC uitgeschakeld. In Arnhem werd het 2-0 voor Vitesse. De eerste wedstrijd had NEC met 3-2 gewonnen. Vitesse speelt voor een Europees ticket tegen de winnaar van de wedstrijd Twente RKC. Die wedstrijd is om half vijf begonnen. De graafschap is gedegradeerd uit de Eredivisie en de na-competitie werd het in Doetinchem 1-1 tegen Den Bosch. Dat was na de eerdere 0-0 onvoldoende voor de graafschap. Het weer vanavond droog. Vannacht koelt het af naar ongeveer 5 graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden. Het wordt tussen de 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, dat uurtje, daar ga ik nu uh, achter de knopjes zitten. Je hoorde uh, om te beginnen met de uh, Ruby van Kaiser Chiefs. En nu hoorde je train bij Drive-By. En uh, ik heb een uh, nieuwtje voor jullie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij JetBlue Heeft op een vlucht van Fort Lauderdale naar Newark. Een anderhalf jaar oud meisje geweigerd volgens JetBlue stond de naam van het meisje op de lijst met namen van verdachte mensen die niet mogen vliegen. Eind januari stapte de 59-jarige Albert Kok op. En dat medewerkers melden dat ze hadden gezien dat de wethouder naar vieze plaatjes keek. Kok besloot de eer aan zichzelf te houden en op te stappen. En hij het teleurgesteld te zijn en vreselijk spijt te hebben. De gemeente liet in de verklaring weten dat de werkdruk van de werk uh, wethouderschap de heer Kork te veel werd. En dat leidde ertoe dat hij op kantoor uh, afbeeldingen van ontkleden vrouwen op zijn computer bekeek. De porno-kijkende wethouder, die vorig jaar de handen in de ring gooide omdat hij was betrapt op bezoeken van sekshuids, heeft, uh, heeft van de gemeente Oldenbroek een oprotpremie van 282.000 uitjes meegekregen. Dus is uh, lekker om uh, weg te gaan met zo'n bedrag. En uh, in, uh, Bij een uh, verkeerscontrole in Putten, Gelderland, hebben de fiscus en de politie voor 270.000 euro aan belastingschuld ontdekt. Het grootste, het grootste deel kwam voor rekening van één automobilist. Die bleek de Belastingdienst 178.177 euro schuldig te zijn. Bij de controle werden kentekens vergeleken met bestanden van de Belastingdienst. Van de 1902 gecontroleerde bestuurders hadden er 18 een belastingsschild openstaan. Bijna 4000 euro werd contant of per pin betaald Van een automobilist met bijna 2 ton belastingsschuld Is de auto in beslag genomen Als de schuld niet binnen aanzien, aanzienbare tijd wordt voldaan Wordt de auto verkocht Rudy jij hebt ook een auto Ja nou mijn ouders hebben een auto oh, Betaal je altijd netjes uh, de, rekeningen voor je auto Ja tuurlijk waarom niet Ja lijken sommige mensen dus niet Oké okay, oké okay, Ja nou, okay. ik denk misschien uh, ben je ook zo iemand die dat niet doet Nee ja, ik vind dat je gewoon moet betalen toch? Ja toch? Als je wordt aangehouden ben je het zakje. Daarom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 En altijd iemand in de buurt die van me houden door, toch wou ik dat ik net iets vraag.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 Dat waren de Backstreet Boys die hoorden. En uh, daarvoor hadden we de Sugar Babes. In uh, Amsterdam hebben ze al last van heel veel geparkeerde fietsen in de stad. En uh, dan gaat het uh, ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam de komende tijd iets verzinnen en bedenken om dat op te lossen. En dan hebben ze wat bedacht. Het is simpel. De fietser meldt zich aan met, een, met zijn overchipkaart en zet zijn fiets in een glazen lift. De fiets wordt vervolgens automatisch naar, naar, naar een dak gebracht en daar opgehangen. Matthijs Schiffioen, ingenieur bij IBA, verwacht binnen de komende vijf jaar de eerste al langs Amsterdamse kantoorpanden en overheidsgebouwen te zien. De liften versterken het beeld van Amsterdam als fietsstad. Bovendien zijn ze een extra attractie voor de toeristen, al dus de ingenieur. Misschien heb je het meegekregen, gisteren, Simon Keizer van het duo Nick en Simon is opnieuw getrouwd, maar opnieuw hij voor de tweede keer het jaar wordt gegeven aan zijn vrouw Annemarie. Maar op dat huwelijksfeest zijn twee fotografen, Theo Smit en Ferry Kok, met elkaar op stok gegaan. Er was weinig ruimte om plaatjes te schieten. De gemoederen liepen hoog op en de twee deden raken klappen aan elkaar uit. De beveiliging dirigeerde volgens alle fotografen naar een andere ruimte. Ja, moet ik daarvan ja. zeggen. Ik vind het niet echt uh, leuk voor iemand die gaat uh, trouwen. Dat, en dan kan je nog zo bekend zijn. Dat de fotograaf gaat vechten bij zijn trouwerij. Dança, zou, até o som, a, ga, me liga, basta verbalada. Quer curtir, conser, na madrugada. Dan zou, e hoje vai rolar: o tje, tje, tje, tje, tje, Hoje wij la lu che che che che che che che che che che Se você na madrugada dançar, rolar, até o sol raiar, Lima, pé de madrugada, rolar, que hoje vai rolar <mogelicen> <mogelicen> <mogelicen> GUSTAVO LIMA <en mogelicen> <você. mogelicen> tje, <Lima en> <mogelicen> <laughs> it's Mr. 305 checking in for the remix You know that at 75 Street, Brazil Well, this year it's gonna be called Cayocho Que bola <laughs> cada, que bola omega And this how we gonna do it Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, I know you want me You know I want you I know you want me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 Ja, dat hoor was uh, Pitbull met uh, I Know You Want Me. Jullie kennen vast wel het liedje I'm Sexy and I Know It. Ja, die dus. Hij nou, is er een. Uh, een jongen, en die heeft een, uh, het liedje op zijn gitaar gespeeld, maar in een andere versie. When I walk on by, girls be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 Ja, dat was dus uh, een zelfgemaakte versie van I'm sexy and I know it. Wil je uh, Nave die zanger zien? Wil je misschien zingen op zijn gitaar? Kan je even naar kijken naar dumport.nl Daar staat het filmpje en uh, daar staat er I'm sexy and I you know it. Ja, je luistert naar uh, ZFM Zandvoort een, uh, een hamburger die vorige maand 88-jarige leeftijd overleed heeft in een Duitse krant een adreswijziging laten plaatsen De grap haalde zelfs de landelijke media in Duitsland Karel Albrecht vond bekend op zijn humor en kon ook niet in stilte naar, het, naar de eeuwige jachtvelden vertrekken Daarom nu hij een adreswijziging plaatsen in een krant in Hamburg Daarin deelde hij mee dat hij naar de begraafplaats olsdorf Ruwewald in de Noord-Duitse havenstad was verhuisd. Ook omdat hij een huiswarming aan en nodigde iedereen uit voor een feestje in zijn nieuwe onderkomen. Alwaar ze op snaps zullen worden getrakteerd. Zijn laatste wens, alle vrouwelijke gasten moeten fleurig gekleed, eh, gekleed komen. Niemand moet in het zwart verschijnen. Dat is nog eens een uh, mooi afscheid als je dat zo graag wil. Jochem van Gelder kende vast al van het programma Praatjesmakers. heeft geen hoge ogen gegooid met zijn eerste show, grote show voor SBS6. De Moederdagshow voor je moeder trok, trok zaterdag 411.000 kijkers. En eigenlijk daarmee niet in de top 25 van best bekeken programma's van de dag. Hij is momenteel te zien in het film familieprogramma Wat Schatje. Dat wordt gepresenteerd door Jeroen van der Boom. Ook dat, dat programma werd zaterdag met 474.000 kijkers maar mager bekeken. De Jongens tegen de Meisjes met uh, Tel Beckant en uh, Chantal Jansen... ...was met ruim 1,6 miljoen kijkers het best bekeken programma... ...duit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. Ook iedereen is gek op Jack, Dit is goed op RTL 4... De comedy met Linda de Mol in Roen van Koningsbrugge was goed voor ruim 1,4 miljoen kijkers. Wist je trouwens dat uh, Chantal Jansen uh, uitgeroepen is tot uh, mail van het jaar? Er was een... Uh, uh, een uh, wat is dat? zijn uh, vrouwen van uh, Nederlandse televisie, bekend waren daarvan. Die zijn... Uh, nou, moesten mensen stemmen erop. En uh, de, uh, Chantal Jansen heeft de meeste stemmen. En die is... Uh, dus zijn uh, mail van het jaar geworden. Santi Hansen, gefeliciteerd. Ja, het is bijna tijd. Ik heb uh, nog twee minuutjes, bijna drie minuutjes. En dan is mijn uurtje weer voorbij. Uh, ik heb nog even een tussenstand voor jullie. SC 20 tegen RKC Waalwijk. Zodat het nog steeds 0 tegen 0. En uh, dat uh, wordt denk ik uh, verlenging uh, op deze manier. Oké, okay, we gaan... Wat is er, nee, uh, nee, nee. Uitdoelpunt en 0, toch? Ja, maar het is 2-1. En 0-0. Ja, uitdoelpunt van Twente. Is 0 oh, Ja, oké. Okay. Dan zal ik een beetje naar gaan uit, Een beetje lullig. Met welke zo afsluiten, Ruud? Met welke het plaatje? Um, doe maar uh, André Hazes. Ja? Kleine jongen. Oh ja, dit... Uh, mag ik raden waarom je dat zo... eh uh... ja, raad maar. Ik denk, wij zaten net in de auto uh, hierheen, in de studio. En toen uh, kwam het liedje voorbij. Daarom wil je hem, denk ik. Ook. Ja, heel goed. De la, la, la. Ja, la, la. Je mag best mee zingen, hoor thuis. Weinige jongen, je bent. bent op deze wereld. De zal je, je moeten vechten, en net als ik. Ik kan het weten. Het leven is niet makkelijk. Er is tegenspoed op ieder ogenblik. Kleine jongen, er zijn veel goede Goeie mensen, mensen maar slechte. Nou, helaas niet waar. Zo uh, gaat het natuurlijk niet, hè? Want als jij zingt, dan uh, gaan al die ramen stukken stukje. So it's late.